Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. De NVWA heeft meer dan 100 meldingen binnengekregen over teruggeroepen babyvoeding. Het aantal bezorgde ouders van wie een kind misschien ziek is geworden door de voeding loopt daarmee verder op. Nestlé heeft in tientallen landen, waaronder Nederland, babyvoeding teruggeroepen omdat er mogelijk een giftige stof in zit. Helene Herbert had niet verwacht dat ze minister zou worden. Ze is wel lid van het CDA, maar niet politiek actief. Rob Jetten heeft Herbert gevraagd om minister van Economische Zaken te worden. Ze was hiervoor actief in het bedrijfsleven... en hoopt daarom dat ze als minister veel voor het bedrijfsleven kan betekenen.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 En de politie is op zoek naar de bestuurder van een mini Cooper die deze week een hardloofster aanreed in Schravenzanden in het Westland. De vrouw raakte zwaar gewond, maar de auto reed door. Een fietser sloeg alarm. Volgens de vader van het slachtoffer reed de auto op het fietspad. Hij roept de bestuurder op zich te melden. En dan nu het weer van weer online? Het is zonnig en droog bij 2 tot 5 graden. Er waait een koude oostenwind. Vanavond meer bewolking. Vannacht kan het in het zuiden gaan sneeuwen. En dat was het nieuws op Slam. Mario, dankjewel. Dan even kijken naar de wegen. Eén vertraging die opvalt. Het land uit. Grenscontrole op de A12. Daar 12 minuten. Dat was er. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Pauze in de pauze! Hey, welkom, welkom. Uur 2, Houze in de pauze. Met zo meteen die fijne Roy Gates. Midnight Sun komt eraan. En ach, dit is zo goed. De Bronsky Beat, ingemixt door mixeres Elaine Thielen met Small Town Boy in de disco remix met Slim. Van Nederland met Geta, Kim Patras, en When We We're Young, the Logical Song. En het gaat gebeuren. Geta die heeft het aangekondigd. Een residentie in de Ushuaia Ibiza met zijn feestje Fuck Me, I'm Famous. En dan de F met heel veel sterretjes erachter. De nummer 1 DJ ter wereld. In de nummer 3 club van de wereld. Het is een goede combinatie. 19 avonden lang deze zomer. Heet ze de mix Arianne Gwande na Lady Gaga. in my head you criminal you stole my thoughts before I dream and you Jared Nathan en ook hun Nifo, Matthew Fallowale, doet mee. Het zijn The Kings of Lean bij Slam en Use Somebody natuurlijk in de remix. En daarvoor nog Drip Dogs en Infinity. Uh, Zometeen de kid Leroy die al jaren meegaat inmiddels. En uh, ja, een kid is hij eigenlijk ook nog wel, want uh, 22 jaar is hij nu pas. Love Again hoor je zo meteen in House in de pauze. Eerst tijdens de garantie van de meeste hits. Pink, dit is Try bij Slam. Zometeen meer hits in de week, zo nog Kroos, en nu ik zag je van Groove Grooveyard komt eraan. aan, Kroos. Jeff en Inna. Ze is er nog steeds. Ze komt yeah. Met Slam begint je weekend. Al op vrijdag. Weekend! Woehoe! Slam Mix een Slam Lekker Weekend. De Slam Mi Mix Marathon. De grootste DJ's op oh. aarde. 24 uur.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 Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook shoppen. Hoe leuk is dat? Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Prime Video biedt het beste in entertainment.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 Weer online weerbericht voor je bewolkte en ook een zonnige periode. Dat is je waarschijnlijk opgevallen, denk ik. Het is uh, koud met 2 tot 5 graden. En een schrale oostenwind. Ben ik de enige die ook hele droge handen heeft gekregen? Of sta ik gewoon te lang onder de douche met een half uur? Dat kan natuurlijk ook. Uh, morgen in het midden en zuiden sneeuw. En dan 2 tot 6 graden. Maar dat is de in de middag pas. Langs vertraging A12 uit, land uit Grenscontrole 12 minuten. Groepjaar meteen naar DJ Sammy. Dit is Heaven bij Slam. knap trouwens. Ik zat even te kijken onder werktijd naar foto's van haar, maar ze doet nog steeds mee. Lekker hij zegt, sun is up bij Slim. Dat is waar, het is koud maar wel zonnig. En Inna doet inderdaad nog steeds mee. Ze doet onder andere ook nog steeds optreden in Duitsland. Jawel, in Cullen, Hamburg, Frankfurt. En uh, staat ze volgende maand op te treden. meteen Rick Ashley, dat is geen grap, komt eraan naar Shakir Dit is Hipstone Play bij Slim.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 Yeah, until I saw you dancing yeah, And when you walk up on the dance floor Nobody can at it door The way you move your body your girl, down. And everything so unexpected The way you write it left it So you oh, can keep on shaking it Never really knew that she could dance like this yeah. She make up her head wanna speak Spanish Como se llama hey. Bonita Mi hey. Shakira, Shakira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 Tijdens de werkdag krijg je van Slam. Dit is House in de pauze. En starting rock Diva Don't Go. Daarvoor nog Rio en Miss Sunshine. Zometeen Trace Cats, Shined on Me. Veel zon vandaag, want het is ook zondag op de meeste plekken. Dus we de bewolking door. Maar we gaan even terug in de tijd. Naar een Nederlands productieduo, begin tent. En Willem van Hanegem, ja, de zoon van. En Ward. Samen zijn ze W&W. Kijk deze nog. My God, dit is Bigfoot, van Slam. Okay. Tea. Je kan me alles laten voorlezen, geen probleem. En work by Slam tijdens de werkdag. Applaus voor mixteres Elaine Tielen voor deze giga-editie van Houze in de Pauze. En het lekkere is van Slam, we blijven gewoon energie geven, want zometeen komen garandeerd deze drie eraan. Slam, coming up. Nou, Lily moet in de frick, zometeen ook eens Herman Larsen. En een toefje Lady Gaga op de werkdag, dat is lekker hè?